Met het, het referendumplan van de Griekse premier, papa, met procent. In Frankfurt en Parijs gingen de beurzen zelfs meer dan 5% omlaag. Vooral financiële aandelen werden zwaar getroffen. Het aandeel ING verloor 14,5%. In een zwembad in Tilburg is een baby ernstig gewond geraakt. toen twee geluidsboksen van het plafond vielen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De boksen van ongeveer een meter hoog vielen bovenop de baby van 5 maanden en op de moeder die aan de rand van het bad zaten. De vrouw liep een hoofd van top, de baby is er slechter aan toe. De hulpdiensten hebben onder meer een traumahelikopter ingezet bij het zwembad in Tilburg. In Amsterdam is opnieuw een verdachte aangehouden voor betrokkenheid... bij de gelddadige overval op julier Hunt een jaar geleden. Daarbij kwam winkeleigenaar vet Hunt om het leven. Op 18 oktober werd ook al een verdachte gearresteerd, die zit nog vast. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen. Net als twee weken geleden heeft de Amsterdamse politie meer mensen aangehouden voor gewelddadige roofovervallen. De Angolese asielzoeker Mauro krijgt definitief geen verblijfsvergunning. Maar het lijkt erop dat hij in Nederland nog blijft om een studievisum aan te vragen. de Leers liet weten dat hij een aanvraag voor een studievisum afwacht, maar dat hij er wel willend naar kijkt. En dat geldt ook voor het verzoek om de aanvraag in Nederland in te dienen, zoals het CDA had gevraagd. Normaal gesproken zou Mauro zijn verzoek in Angola moeten uitdienen.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 Er staat in totaal 270 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Bussum en Hoevelaken 19 kilometer langzaam rijden. A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Rolofaar en Sveen en, en dijk 10. Op de A10 de ring Amsterdam. Tussen Oud-Zuid en Business Businesspark 5. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Blijswijk en Reewijk 9. Verderop bij Nieuwebrug 5 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een auto stil. Verderop de A12 richting Amsterdam. Arnhem bij 3 Bergus 8 kilometer. A 13 de Naag Rotterdam voor het knopen Kleinpolderplein 5. A 15 Europoort Rotterdam voor het knopen Vaanplein ook 5. A 16, rotterdam Breda voor rotterdam Feyenoord 5 kilometer. En op de A16 van Rotterdam naar Breda op de hoofdrijbaan tussen Hendrik de Ambacht en Knoopend Klaverpolder 6 kilometer. A20 hoek van Holland richting Gouda voor Knopen de Brugseplein 5 en bij Moordrecht nog eens 5 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 5 en verderop bij Lexmond nog eens 6 kilometer. A28 Utrecht Zwolle bij Leusen staat 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 z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 Yeah uh -huh. So Internet, Internet. Internet. ww. Van Zandvoort, Van Zandvoort op 106.9 CFFM Je vraagt of ik zin heb in een sigaret Het is twee uur s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 The zombie in the boys to me and is a nacht all ik da De zon heel het mooiste niet. Het is een nacht waar. Space in my play I knew that love would bring There's happiness I'm me I, I tried to keep my sanity I, I waited patiently And Girl, you know it seems Life is so complete I, I love this truth You got the truth You're doing what you